Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De vrouw die ervoor zorgde dat oud-minister Sander Dikker van zijn wielrenfiets viel, wordt niet vervolgd. De rechter noemt het een ernstig ongeluk, maar... De vraag voor de rechtbank was of mevrouw daar schuld aan had... aan het veroorzaken van het ongeval. Of ze opzet had gehad of een groot risico had genomen. En de rechtbank heeft gezegd nee, daar spreken we mevrouw van vrij. Ja, er is volgens de rechter dus te weinig bewijs. Bij de val brak de oud-minister meerdere botten. En ook lag hij drie dagen lang in coma. Het OM wilde dat de vrouw 240 uur taakstraf kreeg... maar de rechter gaat daar dus niet in mee. De zoekactie naar de twee vermiste Duitsers in de Maas bij Finlo gaat morgen weer verder met een sonarboot. ...wordt dan een stukje verder opgezocht. De mannen sprongen zondag achter een telefoon aan die in het water was gevallen. Pluimveebedrijven moeten op een andere manier met hun dieren omgaan. Kippen aan hun kop, poten of staart vastpakken mag niet meer. Het wordt verboden. Dat heeft de rechter besloten omdat de dieren anders onnodig moeten lijden. Bedrijven zelf balen van dat besluit... ...omdat in de rest van Europa dieren vaak nog wel bij hun poten worden gepakt. Ja, en bereid je deze zomer maar voor op veel van dit... Ja, er komt een muggenplaag aan in Nederland... voorspellen experts van de Wageningen Universiteit. Door een combinatie van een supernatte lente en de warmte van nu... gaan de larven van die muggen hartstikke lekker. Tenzij het nu droger wordt, dan wordt het echt een muggenwalhalla... waarschuwen de experts... En dit jaar zijn de muggen ook al eerder begonnen met eindjes liggen. En dat doen ze vaak in stilstaand water. Denk dan aan een bloempot, een dakgoot of een regenton. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt. Maar er is ook nog kans op zon bij een graad of 19. Aan het eind van de middag en in de avond komen er vanuit het westen wat buien aan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de a 7 hoorn richting Zaanstad drie kilometer file bij Purmerent. vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de muziek boulevard Imagine Imagine yourself Everywhere you see there are people and their people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another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 What happened today? Right? No.